Woensdag werd in een dorp in Syrië een bloedbad aangericht. Gisteren zei Ban dat de VN-waarnemers die op polshoogte wilden nemen, zijn beschoten. Onduidelijk is door wie er is geschoten. De ongewapende waarnemers werden tegengehouden door militairen en dorpelingen. Volgens de inwoners was het te gevaarlijk. De Syrische regering ontkent elke betrokkenheid bij het bloedbad in het dorp, waar volgens activisten 78 mensen zijn afgeslacht. Het politienummer voor niet spoedeisende zaken, 0900 8844, is weer bereikbaar. Het nummer kampt in een aantal regio's van 8 uur gisteravond tot het begin van de nacht met een storing. Het noodnummer 112 was wel bereikbaar. Het probleem bij het politienummer werd veroorzaakt door een storing bij de telecomaanbieder Tele2, die weer het gevolg was van een stroomstoring in Rotterdam.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 Het weer, vannacht trekken de buien weg, het is een graad of 13. Overdag eerst zon, maar later buien. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het 19 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1, Omroep Max. <middels> Nachtzuster, Astrid de Jong. CIA-agenten met Alzheimer die lopen natuurlijk het risico dat ze geheimen gaan onthullen, omdat ze niet weten dat dat niet mag. 0800-1121 als je weet wat de oplossing is die de CIA daarvoor heeft. Verder wil haar graag weten of zijn hond ook plaatjes kan kijken. Als hij zijn hond een plaatje laat zien van bijvoorbeeld een andere hond, dan reageert het dier namelijk helemaal niet. En hij vraagt zich af of hij misschien de plaatjes gewoon niet kan zien. 0800 1121 En haar had dus ook de vraag of zijn hond als die droomt ook nachtmerries heeft... omdat hij altijd zo licht te piepen. En dan die vraag over de buurtboerderij. De geiten en de schapen kunnen daar niet met elkaar over weg. En daardoor moeten de geiten verdwijnen. En dat vindt haar heel jammer. Dus als iemand een oplossing heeft om de geiten en de schapen... weer samen door één deur te laten gaan, bel dan even naar 0800-1121. En Irrit die belde over de sneeuwvlokken en de wolken. Want het viel haar op dat niet twee wolken ooit hetzelfde zijn. Dus hoe kan het dat wolken altijd van elkaar verschillen? Dan kunnen we dat natuurlijk niet controleren. En dat geldt dus ook voor sneeuwvlokken. Die zijn ook allemaal uniek. Hoe kan dat en waarom zijn er nooit twee dezelfde? 0800 1121. En Timo die vraagt zich af hoe het zit met een aardwarmteproject in Den Haag. Als er heel veel aardwarmte wordt gebruikt op grote schaal... heeft dat dan geen negatieve gevolgen voor de temperatuur van de aarde? 0800 1121 als je daar iets zinnigs over kunt zeggen. Mailen mag natuurlijk ook naar nachtzusterapenstaartjeomroepmax.nl. Twitteren kan via @nachtsuster En er is ook een chat tijdens dit programma en die is te vinden op www.nachtzuster.net. En daar vind je ook een overzicht van alle vragen. Dat is handig. 0800 1121. onthoud dat nummer. En dan ga ik een nummer draaien, want het is 4 over 4. En dat is zoals altijd hier bij Nachtzuster van Max op Radio 1. Het moment voor een klein stukje disco. Cool in the gang is dit. En straight ahead. Was dat. Meneer Hoekstra? Ja, goedenavond. Goedenavond. Uh, het gaat over die vraag van uh, waarom zijn de wolken en de sneeuwvlokken niet gelijk? Ja. Uh, even kijken, ik, uh, ik had vanmiddag ging ik met mijn kleinzoon en uh, zijn vriendinnetje en buurmeisje. Ik, ik moest naar de winkel toe. Hij kwam langs een winkel en uh, toen vroeg mijn kleinzoon: wat, wat, wat, wat is de naam van de winkel? Nou, ik zei: Je kunt het lezen. Hij zei: Uniek. Nou, wat is uniek? Nou, ik zei: ja, Jij bent uniek. En wie is uniek. En ik ben uniek, want er is maar één van. Maar toen vroegen die kinderen: En zijn die tegels, uh, die zijn er allemaal gelijk? En toen dacht ik na. Nou, Nee, die tegeltjes zijn ook allemaal ongelijk, want alle steentjes zijn anders. En, en toen kwam ik tot de uh, conclusie dat, dat niks is hetzelfde, alles is uniek. Ja, daar zit eigenlijk wel wat in. Ben je het daar mee eens? Ja. Ik vind het ook mooi, uh, dat, het, uh, mooi dat dat komt van een, uh, van een gesprek met je kleinzoon. Ja, dat was wel leuk. Want er ging, uh, ja, ik ging er wat over door en ik zei, god, wat is het le dat leest het leven toch uh, ingewikkeld... En het meisje zei, de, zo hard grondig. Nou, zeg dat wel, zoiets. Oh. <laughs> uh, prachtig. Hoe oud is je kleinzoon? Zeven jaar. Ach ja, dan ja, hebben ze praatjes, hè? Ja, gezellig. Ja, oh jongen, daar kreeg ik zo'n kracht van van die kinderen, zo mooi. <laughs> dat is mooi om te horen. Geniet ervan. Ja. Yeah. Het is waarschijnlijk een uniek kind... Ja, ja oké. Okay, ja. Maar alles is uniek, volgens mij. Ja, er zit wel wat in. Ja, en ik, het is ook moeilijk te controleren. Het kan wel zijn dat er hier nu uh, morgen een wolk is... die ondertussen ergens in Zuid-Polen precies hetzelfde uh, is. Ja, uh, maar, nou, dat lijkt me sterk. Ja. Ik noem maar wat. Een, een, een spijker die uit de fabriek komt. Het lijkt allemaal hetzelfde. Ja. Maar toch is, uh, is toch... Die, die, die, die, die moleculen die zullen net een beetje anders zijn... dan uh, in die andere spijker. Ja, nou ja, dat laat ik graag aan uh, wetenschappers en filosofen. Ja, aan. we worden er heel filosofisch van. Dank u wel, meneer Hoekstra. Ja, oké. Okay, ja. Goeienacht. Dag. dag. Bart. Hoi, hoi, hoi, hoi. Hallo. ja ja ja ja Ik zit op een wolk, ik zit op een wolk. Nou, je zit met z'n tweeën op een wolk, hoi, hoi. want er zit een echo. Nee, ik kan de sperren met de radio. Oh. Uh, een wolk is een super onmogelijk uh, wiskundig fenomeen. Uh, het is met uh, ja, zoveel moleculen en zoveel dingen. Uh, dat is topologie. Uh, heb je het over wolken? Meteorologie. En, oké okay, goed, uh, sneeuwkristallen zijn iets makkelijker. Ja, die zijn eigenlijk altijd hetzelfde. Dat, dat is een sneeuwkristal. Nee, sneeuwkristallen zijn allemaal verschillend, Bart. Is dat zo? Ja. Heb je ze gezien? Ja, ik heb wel eens. Ik weet niet meer waarom, maar ik heb ooit sneeuwkistallen gekeken ja, is, onder een microscoop. Het is volgens mij altijd zeven gewoon. Een, een, een, een, een of andere zevenhoek op een of andere manier. Ja, maar wel allemaal verschillend. Ja, okay, Kijk, wolk allemaal, allemaal ook, ja. een wolk is in principe ook. Een wolk is in principe ook een dotje, een dotje uh, uh, vocht. Pardon? Een, een dotje druppeltjes. Nee, wat is het? Waar is een wolk van gemaakt. Uh, ding is. Uh, ja, van, van waterstof. Van en, waterstof, hè. Van de zuurstof. Oh, sorry. Ja. Dat, is, dan, uh, dat is toch ook gewoon een dotje? Een plukje. Nou, nee, een wolk is iets anders dan een sneeuwkristal. En dus dan wil je nog naar de waterdruppel. En ja. dat is, die kan rond zijn. Die kan alle, alle mogelijke vormen aannemen. Dus ja, dat kan rond zijn. En ja, een klein beetje met bobbeltjes. Of, of een klein beetje met. Ja. Volgens mij kun je bij een waterdruppel kun je nog wel een keer vergissen. Dat je denkt van, oh, dit is hetzelfde als die andere. Nee, maar de wolk, dat, dat is echt het leukste. Die, die is echt mooi gewoon. Omdat een wolk, ja, die, dat, is, dat is wiskundig zo onwaarschijnlijk interessant. Ja, dat is topologisch. Dat is, de, ja, topologie heet dat. Oh. En dat is zo onwaarschijnlijk, in, ja, dat is een teammatig... Het beweegt ook, net als schaak, net als het schaakspel. Want ik kan niet eentje uh, e die uh, ja, wiskunde op schaken uh, programmeren. Dat gaat niet. Nee, is me wat me dat wat anders dan wiskunde. Wiskunde is statisch, schaak is dynamisch. Een wolk is werkelijk iets echt, echt super geweldig, uh, Ja, dynamisch gewoon. Ja. Dankjewel Bart. Oké, okay, hoi. Hoi. Mevrouw Van Kampen. Uh, dag. Dag. Uh, ja, mijn vraag is eigenlijk al een, een gedachte die ik al jaren heb. We hebben een hond gehad die al lang is overleden. Maar uh, dan zat je in de auto en je reed een eind. Dat was soms uh, naar Zeeland of naar het noorden van ons land. Of je en je kwam eigenlijk weer terug op de terugweg. En dan was het ongeveer zo'n kilometer of twee buiten je woonplaats. Dat je eigenlijk haast thuis was. Dat je dacht van, ah, we zijn er. En dan, hij zat... Heel de weg lekker te slapen en dan altijd zo'n kilometer of twee voordat je thuis was. Mm -hmm. Dan ging hij rechtop zitten en dan keek hij naar buiten en dan ging hij zitten piepen. Ach ja, dan rook en, hij de stal. Nou ja, dat, dat heb ik altijd zo bijzonder gevonden. Want je reed niet anders, je zat gewoon op de A16 en, en, en je had hetzelfde tempo. Hoe komt dat? Ja, dat hij dat aanvoelde. Ja. Ja, ik had, ik had vroeger een, een, een kat die wist precies dat mijn vader thuis kwam. Als mijn vader de steeg reed aan de andere kant van het blok... dan ging de kat al op de schutting zitten. Ja, nou, dat is eigenlijk net zoiets. Ja. ja. En, en dat zijn... Ja, dat denk ik... Ja, hoe, hoe kan dat? Nou, dan weet ik wel dat er... Tenminste, ik geloof erin dat er meer bestaat in de wereld... dan wij kunnen zien en wij kunnen waarnemen, maar... Ja, nou ja, goed, wie weet. Is er iemand die daar een antwoord op, uh, op weet? Ja, nee, dat, dat, dat lijkt mij ook. Dat moet iemand uit kunnen leggen. En ik zit toch midden in de hondenvragen, dus ik neem hem nog even ja, mee. Ja, waarom? Maar daarom kwam ik er ook op. Dus ja. Ik werd eigenlijk net wakker. En dan zet ik altijd wel even één op. En uh, ja, goed, toen viel ik hier middenin. En toen dacht ik, ja, nou, dit wil ik al zo lang weten. Dus nou, kijk. ik ga even bellen. En toevallig viel ik er dan tussen. Dus de hond die aanvoelde dat hij bijna thuis was. Ja, en het is altijd, en het is niet dat je van één plek vandaan komt, nee, het. <laughs> het, het kan wijsweke 20 kilometer van je woonplaats vandaan zijn, maar het kan ook 80 of, of, of 200 zijn. En altijd, op dat moment, gebeurt dat je zat er eigenlijk al op te wachten. Ja. Nou, ik, uh, ik ga eens even kijken of er iemand een antwoord weet. 0800-1121. Oké. Okay. Dank je wel. Oké, okay, dag. Goedendag, dag. Monique. Ja, goedemorgen. Hallo. Hallo. Ja, ik kan iets vertellen over uh, aardwarmte, de vraag. Oh, mooi. Ja. Um... Ik ben van de, de duurzame energiekoepel. Yeah. En uh, hebben we te maken met uh, drie soorten aardwarmte. Yeah. Je hebt uh, warmtepompen die uh, gebruikt worden op huishoudniveau, zeg maar. Dus bij een huis of één gebouw. Een klein gebouw. En dan wordt er een, uh, een bron gemaakt. En uh, die wordt afgedicht. En die uh, bron die gaat op ongeveer 20 uh, meter. En dan... Uh, heb je de type uh, koude warmteopslag, of warmte opslag WKO. Ja. Die gaat vaak tot uh, 200, 300 meter. En dat is bijvoorbeeld bij een ziekenhuis of bij een school... En dan heb je verschillende bronnen die worden gemaakt. Wordt uh, uh, rond dat ziekenhuis, bijvoorbeeld op afstand van 200 meter of 100 meter, wordt er geboord tot 200, 300 meter. Maar altijd naar een waterbron. Dus uh, we hebben, uh, er wordt heel goed geografisch onderzoek gedaan. Waar zitten die bronnen? En dan in de zomer dan wordt uh, het koude water uh, opgepompt. Ja. En het wordt dan gebruikt als koeling bijvoorbeeld in een ziekenhuis. Het gaat dan door de vloeren. En dan uh, wordt het uh, doorgepompt naar de andere bron, de warmtebron. Uh, en daar wordt dus uh, het warme water wordt dan opgeslagen in die bron. En dan in de winter dan draait het hele systeem om. En dan is... Uh, uh, dus dan komt de warmte uit de warme bron en die wordt weer opgeslagen als het is afgekoeld in de koude bron. En dan moet je over een aantal jaren moet je balans hebben. Dat wordt heel goed gecontroleerd. Er wordt ook gezorgd dat die boorgaten goed afgedicht zijn, zodat die aardlagen niet met elkaar vermengen. En er geen vervuiling plaatsvindt. En er wordt ook heel goed gekeken waar zijn welke bronnen. Zodat je geen dat noemen interferentie is, dat die bronnen niet tussen elkaar gaan mengen, Dus dat je met zorg met de aarde omgaat. Nou, zoals in Den Haag daar heb je diepe geothermie. Dat is nog weer een andere technologie. Ja. En dat kan wel een paar kilometer diep gaan. Dus dan hebben ze ook weer in de aarde Het zijn hele diepe warmwaterbronnen. Dat kan bijvoorbeeld 80 graden zijn. Dus Ze weten niet zeker van tevoren hoe warm dat water is wat ze gaan oppompen. Maar je hebt ook weer een retourbron. Dus je, gaat, je, gaat, je haalt water eruit, dat gebruik je en daarna ga je het weer terugbrengen de aarde in. Ja. Dus je, je verstoort uiteindelijk het systeem alleen qua temperatuur. Uh, maar de, de bedoeling is dat je altijd een balans creëert. En dat je dus die uh, aardwanten, die kun je dan gebruiken bijvoorbeeld voor het verwarmen van een woonwijk. Voor tapwater. En je kunt er vanuit gaan dat zo'n bron bijvoorbeeld 20, 25 jaar meegaat. Nou, en dan uh, heb je in ieder geval over die periode heb je natuurlijk heel uh, ja, duurzaam uh, warmte. Of je kunt er elektriciteit van maken. We hebben ook veel elektriciteit nodig. Nou, dat is natuurlijk, je laat niks achter voor toekomstige generaties, zeg maar. Want je wordt, je gaat echt met zorg daarmee om. En uh, ja, de fossiele brandstoffen die hebben natuurlijk heel veel uh, CO2-uitstoot... en alle fijnstof die uh, van de kolencentrales komt. Nou, Dus uh, het is veel duurzamer als je dat op deze manier kan uh, organiseren. Maar er zijn natuurlijk wel meer mensen die zich daar zorgen over maken, of niet? Ja, maar, uh, dat denk ik ook. Maar uh, als je kijkt naar... Uh, uh, wat we met z'n allen aan het doen zijn met de fossiele brandstoffen, daar moet je je veel meer zorgen over maken. Yeah. Dus zolang wij, we moeten sowieso moeten we heel zuinig omgaan met, uh, met de aarde en de bronnen die we hebben. En dus wij zeggen altijd, bewaar ook wat voor toekomstige generaties. En uh, ja, als je bijvoorbeeld uh, met kernafval, dan heb je ook resten van materiaal en die bewaar je Dat dat. dat dan verbruik je het en je laat dingen achter voor toekomstige generaties. waarvan je nu al weet dat het uh, tot in lengte van jaren heel gevaarlijk zal zijn. Ja. Dus als je moet kiezen tussen de alternatieven. Ja, dan, uh, dan zijn wij toch erg voor de aardwarmte. En wat is toch uh, het voordeel van aardwarmte boven zonne-energie? Nee, zonne-energie is. Het uh, dat, dat kan een andere. Dus je hebt het over warmte en tapwater. Ja. En zonne-energie, daar heb je. De zonneboilers, zonne uh, bijvoorbeeld uh, in huis kun je in plaats van gasgestoot... kun je dus ook heel veel tapwater gebruiken van zonneboilers. Mm -hmm. uh, dus, uh, ja, er zijn mensen die zeggen van nou ja, het is nog niet uh, uh, het is te duur. Nou, mm -hmm. het is eigenlijk onzin, want met een paar jaar tijd heb je dat eruit gehaald. Uh, en uh, met zonne-elektriciteit, dus PV noemen ze dat, fotovoltaïs. En pv die geeft je elektriciteit in je huis. Nee, maar uh, en, waarom, waarom, waarom gebruiken jullie uh, of doen, de aardwarmte en niet zonne-energie? De... Nou, wij doen en, en, en. Het Dus eigenlijk als je het op een grote schaal in een wijk kunt organiseren. Ja. Dan heb je ook heel veel warmte. Dus de, de warmte. He, dus de geothermie, de diepe aardwarmte, ja. die heb je voor uh, verwarming en koeling van de huizen. Nou, en uh, uh, als je bijvoorbeeld uh, de hele verwarming van... Uh, je hebt altijd allebei nodig. De klut, ja, oké, okay, het is NN. Yeah. Uh, ja. ja, maar je kunt dus bij een warmtepomp in een huis, dan kun je die zwinters uh, op warmte zetten en zomers op koeling... Nou, en er waren in het begin wat aanloopproblemen dat ze soms te veel elektriciteit uh, gebruikten. Maar we hebben inmiddels heel veel geleerd hoe je dat heel goed kunt afregelen. Zodat ze, en dan kun je bijvoorbeeld elektriciteit opwekken met een zonnepaneel. Yeah. En dan heb je én tapwater, dus je kunt lekker douchen. En je hebt de warmte. En in de, in de zomer hoef je geen koeling. Hè. Heel veel mensen gaan tegenwoordig van die kleine erkortje neerzetten ja. in de zomer. Ja. Nou, dat vreet stroom. Dat ja. is ongelooflijk. En mm -hmm. dan heb je dus nu vaak fossiele stroom. En ik hoop natuurlijk dat de mensen groene stroom hebben. <laughs> van de windturbines en zo. Ja, dat is uh, ja. natuurlijk nog duurzamer. Dus, uh, want uh, ja, we moeten toch af van dat, uh, dat we de fossiele energie nu opgebruiken. Hè, dus de kolen, hè, bijvoorbeeld, uh, nou, de, de manier waarop die gedolven wordt in heel veel uh, landen. Nou, dat, is, dat brengt ook grote schade tot het landschap, in het landschap. Of aan de mensen die gewoon heel weinig verdienen en uitgebuit worden. Er zijn heel veel ongelukken in de kolenmijnen. Zeker in landen zoals China, dat staat onbekend. Allemaal nadelen. Nou ja, er wordt, kijk, we, we mogen ook blij zijn dat we er nu de, de elektriciteit van hebben. Maar de bedoeling is dat we een transitie maken naar alle nieuwe technologieën. En eigenlijk zo snel mogelijk. Want dan houden we nog wat over. Nog even ja. één vraag. Waarom was je wakker, Monique? Om uh, <laughs> kwart over vier. Ja, nou, ik was aan het piekeren. Want mijn zoon was afgewezen voor de junior college in Utrecht. Oh, jee. Ik heb, ik heb een zoon met asperger. Met, een uh, beetje extra beta intelligentie. Hij is heel goed in uh, wiskunde delen en al die natuurkunde. Ja. En toch zeggen ze van, ja, je mag niet komen. En oh. nou, daar heb ik buikpijn over. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Nou, dat kan ik me voorstellen dat je even wakker ligt. Nou, dan hoop ik dat ik je een beetje hebt af kunnen leiden. Ja, dat is gedaan. <laughs> Bedankt voor je mooie verhaal en uh, sterkte daar. Ja, dank je wel. Dag Monique. Dag. Water. Ja, dat, uh, daar hebben we het net uitgebreid over gehad met Monique. En uh, nou, de vraag van Timo, die uh, streep ik even weg. Ja, de sneeuwvlokken en de wolken, daar is al iets over gezegd. Maar mocht je nou heel veel verstand van hebben, bel dan nog even... waarom ze altijd van elkaar verschillen. 0801121 En ik zoek nog steeds een oplossing voor de buurtboerderij... waar de geiten en de schapen niet samen kunnen... Als iemand uh, weet of daar iets aan te doen is, laat het dan even weten via 0800 1121. John? Hallo, afschrijving John. Hai, goeienacht. Dat is ook toevallig, ik woon bij die uitwarmte waar het geboord wordt. Nou, nou dan weet maar je nu precies even... wat ze daar aan het doen nee, zijn, waarom en hoe vaak? Oh, <laughs> Ik weet het helemaal niet. Heb je niet dat opgelet? Nee, maar ja, dat laat ik gewoon van de voorbij gaan. Ik let er niet op wat dat is, de uitwarmte. Nee, maar Monique heeft het net allemaal uitgelegd. Ja, maar ja, dat uh, opboren heb ik even gekeken, maar voor de rest ben ik er niet zo geïnteresseerd in. Dat nou ja, gelijk heb je, waar ben je wel in geïnteresseerd? Uh, ja, ik heb het vraag over, over uitslapen. Ja, daar ben ik ook in geïnteresseerd. Ja, ik snap het niet, ja. want uh, de ene mens die gaat ook laat naar bed, uh, overigens net als ik, maar er zijn altijd mensen die gaan altijd staan, altijd vroeg op. Ja. Yeah. is dus mijn kameraad ook, die staat altijd om negen uur op. En ik snap dat niet, Op je nou laat naar bed gaat vroeger, hij gaat altijd om negen uur bed uit, half negen, negen uur, dat snap ik niet. Ik ben altijd naar uitslapen en sommigen staan gewoon om negen uur gewoon altijd de bed, naast het bed, dat snap ik niet. Nee. Hoe ken dat? dat de je de... hoeft er dan uitslapen. De vraag waarom de ene mens een ochtendmens is en de andere een avondmens. Ja, dat vind ik zo raar. Want ja. Dan slaapt ze maar twee, drie uurtjes om negen uur uit gewoon. Oh, heerlijk, als mensen dat kunnen. Mijn broer ja, die slaapt heb... ook maar vier tot zes uur per nacht, heeft hij genoeg aan. Is hij klaar met slapen? Ja, als ik, als ik werk en ik zit in een bepaald ritme heb ik, ken ik dat ook wel. hoor. Maar je merkt op een gegeven moment toch wel dan. Ja, ik heb er, op een gegeven moment moet ik even inhalen. Dat kan helemaal oh, er, niet, heb ik me laten nee. vertellen. Klopt niet. Nou, inhalen. Dan kan ik. Maar ja, soms dan voelt het ja. wel alsof je het nodig hebt. Zeg, poe. Oh, ik had al drie keer wakker en dan raak ik nou eigenlijk nog vier keer ja, rondjes. Lekker, ik. hè? Ja. Dat ah. ja, ja. snap ik niet. Dat sommige mensen, mensen boef hebben dat ze gewoon eruit uit moeten. En sommige mensen er gewoon absoluut niet uit kunnen. Ja. <laughs> hey, en die kameraad van jou? Ja. Die, hoe heet die? Martin. Martin? Heeft Martin dan ook heel veel tijd over? Uh, nee, je hebt ook sleven altijd gewerkt. Wat zeg je? Hij heeft ook wat leven lang altijd gewerkt. Ja, nee, maar ik bedoel, heeft hij dan meer tijd om dingen te doen? Uh, ja, nee, gewoon een normaal leven, gewoon, gewoon normaal. Nee, maar hij heeft toch meer tijd? Ja, maar uh, ik zeg, waar is je behoefte vandaan? Nou, ja, ik moet er gewoon uit, ik moet gewoon weten wat er gebeurt. Gewoon. En wat gaat hij dan ik... doen? Dan gaat hij in de koffieshop, dan gaat hij daar langs en dan gaat hij oh, daar ja. langs. Nee, oh nou, ja, daar hou je tijd over. Dat snap ik dan niet. Ik zeg, wat interesseert je dat nou wat andere mensen doen? Ik zeg, je moet wel lekker uitslapen. Dus nee, dat kan ik niet. Nee, nou ja, ieder zijn ding natuurlijk. Maar ik zal eens kijken of er iemand wat zinnigs over kan zeggen, John. Ja, en die, maar die wolken. Ja. De, zeg van, ja, Er zijn altijd verschillend die wolken. Maar als twee wolken hetzelfde zullen zijn, zouden zijn, dan is dat niet controleerbaar. Nee, dat zei ik net. ja. Maar ik geloof okay. toch dat ze echt wel verschillend zijn. Ja, tuurlijk, tuurlijk zijn ze allemaal verschillend. Ja, hoezo tuurlijk, tuurlijk? Ja, tuurlijk lijkt me zo sterk als ze hetzelfde zijn. Maar het zou het zo zijn, dat is toch niet controleerbaar? Nee, daar nee. zit wel wat in. Oké, okay, dankjewel, Sean. Oké, okay, bedankt. Doei. doei. Doei, Trudy. Ja, goeiemorgen. Hallo. Hi. Uh, ik heb vroeger altijd geleerd uh, van de waterkringloop. Ja. En... Um, uh, alles wat aan water is op deze aarde, ja. dat verdampt. En afhankelijk van de uh, temperatuur van de luchtlagen boven de aarde uh, vormen zich of geen wolken, dan spreken we over een wolkeloze hemel, want dan is ja. de temperatuur van de aarde even hoog als de temperatuur van de onderste luchtlaag. En uh, Hoe kouder het boven uh, de aarde wordt... hoe meer soorten wolken je krijgt. Um, uh, zeepjeswolken, schapenwolken... Uh, van die grote donderwolken, stratosfeerwolken. Maar uh, met betrekking tot de regen... je hebt hoe dan ook in de hoge uh, luchtlagen waterdruppeltjes... Hele kleine waterdruppeltjes die dan als een vorm van regen naar beneden komen. Het kan ook zijn dat ze in de luchtlagen aan elkaar klonteren. En dan komen ze als een plensregen <laughs> naar beneden. Yeah. En als het nog kouder is in de luchtlagen, dan vormen zich van die uh, waterdruppeltjes sneeuwkristallen en die zijn niet hetzelfde. Dat konden wij vroeger zien... omdat wij geen centrale verwarming hadden... maar ijsbloemen. En aan de vorm van ijsbloemen kon je ook zien... Uh, wat de vormen waren van de ijskristallen. En als klein kind tekenden wij die na. Ja. En uh, hoe precies die um, uh, verschillende vormen van wolken zich uh, vormen, dat weet ik niet. Ik weet wel dat in welke vorm dan ook... het vocht weer terugkomt op aarde. En uh, dan op het hoogste punt van deze wereld. Dus op de bergen. En dan als kleine stroompjes weer richting uh, rivieren zakt. Grotere watervlakken weer gebruikt om te verdampen. En dan... Herhaalt zich het hele programma? Ja. Maar eigenlijk, ja, het spijt me dat ik gaandeweg je verhaal afdwaal met mijn gedachten. Maar bijvoorbeeld, een, een veer van een vogel. is ook altijd. verschillen ook allemaal van elkaar. En over vogels gesproken, al die huismusjes zijn ook allemaal verschillend. De ene is dikker, de ander dunner, de ander heeft mist, een pootje. Ja, dus... maar het is zo dat de luchtlagen. Ja. Uh, ook niet op alle plaatsen even. Uh, van een evenzelfde temperatuur zijn. Nee, dus het zou ook knap zijn als een wolk het voor elkaar kreeg... om ja. hetzelfde te noemen als een en collega wolk. En heb je ook nog uh, het, het probleem... dat er sprake is van, uh, zeg maar, uh, luchtverplaatsing. Dus daarom, als je uh, op je rug ligt in het gras... je de wolken voorbij ziet gaan. Ja. Het, het, het wekt de illusie ook dat wolken dus... Uh, ja, zich verplaatsen en daardoor ook tegelijkertijd bij het verplaatsen van vorm veranderen. Ja, nou, ik, ik vind de mooie cursus Wolken, Trudy. Dankjewel. Het ja, krijg gedaan. Oké, okay. <laughs> dan. 0800 1121. Gijs. Ja. Hallo. Hi. Wat kan ik voor je doen? Uh, nou, ik wil even, even bellen over die uh, sneeuwvlokjes. Vertel. Nou, volgens mij, uh, is, ik zag laatst op, op TV dat er gewoon uh, geen één sneeuwvlokje zelf is. Nee, ja, daarom vraagt uh, Irit zich af waarom niet? Ja, waarom niet? Omdat, uh, omdat ze gevormd worden door de atmosfeer en uh, er daardoor geen sneeuwvlokjes zelf. Dus... Ja. Ja, hoe, ja, ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Nee, maar ja, het, eigenlijk, die, die meneer die belde... die met zijn kleinzoon dat gesprek had gehad... die heeft gewoon gelijk, eigenlijk is er niets hetzelfde. Nee. nee dat en dat zeker in de natuur niet. Twee blaadjes zijn niet hetzelfde, twee grasprietjes zijn niet hetzelfde... twee zandkorrels zijn niet hetzelfde. Nee, dat klopt. Dus, en, en, en sneeuwvlokjes lijken wel verdacht veel op elkaar. Ik bedoel, in China zeggen ze... alle sneeuwvlokjes lijken op elkaar... Maar, ja, maar die lijken, niet, die, die lijken niet op elkaar. Als je onder een koop legt, dan is geen één sneeuwvlakje hetzelfde. Nee. Maar, maar als je dat met veren of zandkorreltjes doet ook niet? Nee, dat klopt, ja. Dat klopt. Ja, dus het <laughs> is... Ja, maar goed. Uh, verder nog wat, Gijs? Uh, eigenlijk niet van deze drie eigenlijk, maar nee, nou. ik was even lekker aan het luisteren en ik hoorde die sneeuwvlokjes. Ik had tot vandag laatst een uh, documentaire gezien, <laughs> dat de sneeuwvlokjes... Uh, maar kijk je vaak documentaires over sneeuwvlokjes, zandkorrels of andere dingen? Ik kijk wel vaak documentaires, ja. ja. History Channel, Discovery Channel, dat soort dingen. Wat heb je voor moois gezien onlangs? Nou, sneeuwvlakjes, er is een wetenschapper die, uh, die maakt ze zelf ook oh. in zijn laboratorium. En daarmee kon hij ook aantonen dat het inderdaad geen sneeuwvlokje zelf is. En die heeft al meer dan duizenden variaties gevonden. <lacht> en uh, ja, dat vond ik eigenlijk best wel interessant eigenlijk. Die gonde gaat gewoon ook uh, gewoon lekker ergens op een parkeerplek staan waar het sneeuwt en dan gaat die sneeuwvlakjes <lacht> vangen en dan gaan ze die kijken onder de microscoop. <lacht> Jeetje mina. En dat je dan ook op een verjaardag zit en dat mensen zeggen... Goh, wat doe jij in het dagelijks leven? Ja, ik, ik, ik vang sneeuwvlokjes. Kijk of ja, nou ze hetzelfde zijn. Ja. En tot nu toe zijn ze allemaal... Ver... Goed, dankjewel Gijs. Is goed hoor. Goeienacht, <laughs> hoi. Hoi, hoi. Iwan. Hai, goedemorgen. Hallo. Ik heb een vragen. Nou. Uh, tegenwoordig zie je veel, heel vaak uh, van die vrachtwagens met één of twee trailers achter uh, Rijn. Ja? En die lange combinaties. Ja? En mijn vraag is of ze een omgeving krijgen door uh, rood te Ik kan nooit met zo'n lange combinatie. Uh, alleen uh, door die verkeerslicht uh, rijden, uh, die, die, die, die springt altijd op rood voordat ze uh, de verkeerslichten uh, hebben uh, doorgereden. Maar wat is nou precies je vraag, Johan? Ja, omdat die combinaties zo zitten lang zijn... Ja. Voordat de vrachtwagencombinatie door het verkeerslicht doorgereden Ja. Ik ja, nee, dat begrijp ik. Maar wat is je vraag? Springt het springt die, die, die, die ja. verkeerslicht door. op rood. rood. Ja. ja, en ik vraag me af of ze boete krijgen. of ze hoeven die boete <laughs> niet te betalen. <laughs> ja. <laughs> ja. Dus als je in een vrachtwagencombinatie rijdt. Ja. Die zo lang is dat als de, dat de voorkant nog door groen rijdt, maar de ja. achterkant door rood, dus dat oranje ergens halverwege zit, of je dan toch een bekeuring krijgt. Ja. Nou, Goede vraag. Dat denk ik ook. Ik, uh, daar gaat vast wel iemand een antwoord op weten, Johan. Prima. Dank je wel, hè. Graag gedaan. Dag. Dag. Spels Danger van Billy Ocean was dat. 0800 1121 voor vragen en antwoorden. Peter? Ja, hallo. Ik bel over de sneeuwvlokjes en de wolken. Vertel. Uh, nou, die sneeuwvlokjes en wolken die groeien gewoon volkomen willekeurig aan. Het is eigenlijk hetzelfde als dat je een, een, een spel kaarten hebt en dat schudt. En uh, dan is de kans ook heel klein dat, je steeds, uh, dat de kaarten steeds in dezelfde volgorde komen. Oh ja. Dus je zou het eigenlijk om kunnen keren. Waarom zouden sneeuwvlokjes en wolken er wel hetzelfde uitzien? Het is gewoon, ja, een heel, een, een, een, de natuur is gewoon heel ja, wanordelijk. En daardoor uh, uh, krijg je gewoon steeds iedere keer een andere vorm. Ja, en je hebt natuurlijk net als met letter- of cijfercombinaties... heb je natuurlijk 8 miljoen miljard uh, verschillende manieren... om een sneeuwvlok aan elkaar te laten groeien. Ja. Dus het is eigenlijk heel logisch... Het is, eigenlijk, ja, het is eigenlijk de vraag, je moet eigenlijk de vraag omkeren... waarom zou het sneeuwvlokjes wel, uh, waarom zou het, uh, wel uh, steeds hetzelfde zijn? Ja. Het is eigenlijk, gewoon, er is, ook geen, er is eigenlijk geen reden waarom, uh, waarom om, om, om sneeuw, alle sneeuwvlokken hetzelfde... en alle wolken hetzelfde zouden zijn. Dus het is inderdaad gewoon ja, dat, uh, inderdaad hetzelfde als met letter- en cijfercombinaties. Daar heb je ook on, oh, heel snel heel veel mogelijkheden voor. Ja. Nou, dat is uh, heel duidelijk uitgelegd, Peter. Dank je wel. Oké, okay, graag gedaan. En tot de volgende keer. Ja, goed groei. Dag, dag. dag. Egon. Goedemorgen. Hallo. Hallo. Ik had misschien een antwoord op de, op de vraag van zojuist over die lange vrachtwagens. Ja. Dat zijn de zogenaamde LTC's, oftewel eco-combies. En ik heb uh, altijd begrepen dat uh, op het moment bij stoplichten uh, de, de camera staat voor het groot licht. Uh, twee uh, uh, opnames gemaakt worden van zowel het voorste wiel als het achterste wiel. Oh? Als uh, het voorste wiel al over de streep is bij oranje en het achterste wiel zou er overheen gaan uh, bij rood, dan hebben ze dat maar één foto van het, alleen het achterste wiel, dus dan, ja, dan ben je er eigenlijk al doorheen. Mm -hmm. Dus eigenlijk, als je echt maar te goede trouw nog met de voorkant door groen rijdt, dan is er niet zoveel aan de hand is goed, niet? Dus ja. zo, heb ik het, zo, heb, zo heb ik het altijd begrepen. Als je nou heel langzaam rijdt... Ja, dat gebeurt wel zo. Het kan natuurlijk een keer misgaan. Nou, ik, ik, ik heb het ooit een keer gehoord van, van een kennis van mij. Die, die reed met een bus in een, in een file uh, door stoplichten met zijn voorwiel door groen. ja. En dat duurde inderdaad zo lang dat, dat zijn achterwiel door, uh, door rood gingen... En die heeft toen de foto's opgevraagd en de, ze konden toen maar één foto over, uh, overleggen. Dus uh, van boete is van hier sprake. Ja. Nou, dat, uh, dat, uh, dat klinkt in ieder geval heel hoopgevend voor de vrachtwagencombinaties. <laughs> ja, inderdaad. Dank je wel, hè. Oké, okay, graag dan. Goeienacht. Goeienacht. Evert. Ja, goedemorgen. Goeiemorgen. Ik heb er wel degelijk hier vooraf de voor het rijden door Oranje. Ja, maar dan reed je ook echt door oranje. Ja. En dan en had je nog makkelijk kunnen stoppen. He? En in de achterkant vliegt dan nog door oranje. Ja. <laughs> maar kun je dan niet meer stoppen? Want oranje is stoppen zo mogelijk. Ja. Maar soms ben je enthousiast, hè? <laughs> en als je dan stopt, als je wil, dan soms is het ook een gevolg even met je lading. Dat je denkt van, laat maar. Ja, er ja, zit ook wel wat in. Wat ik al is geschikt om een noodstop te maken, laat ik het zo zeggen. Ja. Maar goed, je, je kunt dus een bekeuring krijgen. Maar volgens mij, als je echt, echt met de voorkant nog door groen rijdt. pas bij oranje heb je een probleem, hè? Ik heb er nooit gehoord dat met groen kan, ja, dan zou je inderdaad met een file hebben, maar ik denk dat daar wel wat snelheidsindicatie aan vast zit toch? Ja, anders heb je dat inderdaad wel een.. een... Die van, dat hij wel 5 kilometer per uur gereden heeft. Dan heb je wel een hele lange vrachtwagen. Ja, nou ja, die bestaat tegenwoordig al hè, van 25 meter. Ja, het is toch gekke werk. Hoezo? Nou, 25 meter, dat is toch te veel. Ah nee dat is toch ideaal? <laughs> dan, heb je, dan, dan heb je in ieder geval een flinke lading in één keer. Ja, dat bedoel ik. Dat is goed voor mijn reut, toch? <laughs> het gaat ook keer weer een halve rachtwagen laten rijden, dus nou, ja. ik vind het op zich een heel goed idee. Ja. Ik vind het alleen heel apart dat jij zo'n lange combinatie wil rijden, dat je een pap papiertje moet halen. Maar als jij met 30 meter lange betonpalen rondrijdt, is je helemaal geen papieren te halen. Nee, ach ja, allemaal oh, die... oh, maar de laten we daar alsjeblieft... De... De... En met die 30 meter betonpalen mag je er wel in. Ja. Kijk, dat zijn rare regeltjes. Ja, maar die, die vrachtwagensregeltjes, ik, als ik iets geleerd heb van die nachtuitzendingen, daar kunnen we nog een boom over opzetten, daar kunnen we uitzendingen mee vullen volgens mij. Ja. ja. En ik weet niet, er uh, was eerder eerdere uur, was iets over die telefoon, maar bij, bij die pomp... Ik weet niet of het antwoord dat gewoon is. Maar ja. die mag niet bellen vanwege, de vanwege dat de bank en dat de computerapparatuur wordt. <laughs> ja, dat is inderdaad eerder gezegd. Dankjewel Evert. Ja, kom maar op de dus goed. Oké. Okay. <laughs> <Doei. Ja, check. laughs> Doeg. Doeg. Um, Paul, nacht. Hallo, goedemorgen. Wat kan ik, ik voor belde je doen? Voor, ik ik bel dan ook voor die, uh, die sneeuwvlotje. Vertel. Nou, ik heb toch wel begrepen dat de basisvorm blijft, blijkt toch wel altijd hetzelfde te zijn. Wat zeg je? De basisvorm van de sneeuw zelf, zeg maar. Dus het, het, het schijnt wel toch altijd uit uh, een kristal te bestaan met zes eindpunten. Ja, en dat is eigenlijk heel raar, hè? Ja. Dat is eigenlijk heel en gek. Ik, ik heb niet zo lang geleden... Volgens mij heb ik toen nog uh, op Wikipedia heb ik dus nog opgezocht en op meerdere sites. En daar heb ik toch wel begrepen dat er toch wel een, een aantal... Uh, vaste vormen zijn, waar er maar kleine verschillen in zitten dan. Ja, dus, ik, dan vind ik dat opeens heel raar. Maar goed, een blaadje, alle blaadjes zijn verschillend... maar de basisvorm van als, een bepaald ovaal blaadje... dan zijn alle blaadjes ovaal. Alleen de nerfjes en de verschillende kleurschakeringen... en dat soort dingen zijn altijd verschillend. Maar het is wel typisch ja. dat bij een sneeuwvlokje... Um, dat er daar zeg maar, altijd wel die zes, zes stokjes aan zitten, zeg maar. Ja, ja, inderdaad. Ja. Nou, weer wat geleerd. Ja, ik ben benieuwd wat, wat, of er nog iemand iets over wordt. Ik vind het zelf ook altijd wel interessant. Ja, nou ja, wie weet dat er nog iemand belt. Dankjewel, Paul. Ik blijf luisteren, oké. Okay. Doeg, hoi. Doei. 0800 1121 is het nummer dat je kunt bellen met antwoorden en vragen. Um, ja, ik zou het toch leuk vinden als er nog iemand belt over de CIA. Want Marleen maakt zich zorgen over haar neef die ooit bij de CIA zat. En die misschien, omdat zijn vader het had, wel Alzheimer krijgt. Hoe doen ze dat met uh, oud-CIA-agenten die Alzheimer krijgen? Want die kunnen natuurlijk geheimen onthullen. Dus uh, neemt de CIA dan maatregelen? Vraagt zij zich af 0800-1121. Haar wil weten of zijn hond ook plaatjes kan kijken. Want zijn hond reageert namelijk niet als hij hem plaatjes van andere honden laat zien. En uh, een probleem met de buurtboerderij. De geiten en de schapen kunnen niet met elkaar overweg. Dus als iemand daar een oplossing voor weet... zodat de geiten en de schapen gewoon gezellig samen in de wijk kunnen staan... dan uh, hoor ik het graag. Uh, mevrouw van Kampen wil weten hoe haar hond het toch altijd voor elkaar kreeg... Om een paar kilometer voor huis aan te voelen dat hij er bijna was... van welke kant ze het huis ook naderde. En al lag hij te slapen, hij werd altijd wakker als ze bijna thuis waren. John wil weten waarom sommige mensen behoefte hebben aan uitslapen... en anderen helemaal niet. 0800 1121 als je dat weet... En Iwan had het dus over de bekeuring van de vrachtwagen. Een enorme vrachtwagencombinatie kan van voren door groen gaan. En dan met zijn kontje door rood. En krijgt hij dan een bekeuring? Vroeg Iwan zich af. 0800-1121. Jeffrey. Hey, goedenavond, Astrid. Hallo. Ik wil nog even iets zeggen over die vaste auto met het stoplicht. Ja. In principe, als politie er wel uit zijn, staat erbij dat je hebt gereden door, door en of rood of oranje. ik wil zeggen. Je mag bij groen moet je doorrijden, bij oranje moet je als het kan stoppen, alleen als er is een uitzondering, als het gevaar dreigt, voor een kettingbossie, dan moet je wel doorrijden. Ja. Maar het is, het is, of je in overtreding bent, is uiteraard door de agent die de boete uitschrijft, de rechter beslist of of je schuldig bent of niet aan, wat de politie heeft opgeschreven op zijn proces verbaal. Maar als je met een vrachtwagen aankomt rijden, en zeker met zo'n vrachtwagencombinatie, en je hebt flink vaart en hij springt op oranje, dan kun je echt niet meer remmen. Nee, maar goed, dat wordt dus overlaten aan het oordeel van de politieagenda. Maar eigenlijk is het de rechter die oordeelt of je de wet hebt overtreden of niet. Oh ja. De rechter door de, de, de, de, de politie alleen, die schrijft alleen de, de feiten op. Maar uiteindelijk is het toch de rechter die het is precies als je denkt om het krijgen. Wat zeg je? Heb je? Als je de denkt. De als je wat ah. denkt. Als je denkt dat je onterecht bent opgeschreven door de politie, kan je bezwaar maken bij de officier van justitie. Yeah. De officier van justitie kan van zijn: Nou goed, ik, be, ik bes, beschouw het bezwaar als geldig, dus dan hoef je niet te betalen. Maar vaak zal de officier van justitie ook zeggen: Ik laat het over te beoordelen aan de kantonrechter. Want de rechter is dus de instantie dus die eigenlijk in eerste instantie een beslissing geeft. Ja, nou ja, dat kun je natuurlijk altijd Een bezwaar maken kan altijd. En Mocht je nog niet eens met de uitspraak van de rechter, kunnen kun je nog een hoger beroep gaan. En dan daar heb je dan als laatste passage wil zeggen gezegd, er gaat daardoor geraad. Die kijkt dus op de regels van, en de vorm van de wet niet zijn overschreden door de politie of even door de voorgaande rechters. Goed, dankjewel Jeffrey. Heel succes met het programma. Dankjewel. je, Ik ben hoi. Doei. Doei. hoi. Joke. Ja, uh, met Joke. Ik wilde graag uh, het antwoord weten op... Uh, worden de ambassade, dus de gebouwen, worden die betaald door de uh, landen zelf? Of worden ze door Nederland betaald? Dat is een goede vraag. Daar zit ik eigenlijk al een hele tijd mee en ik was nu wakker. Ik denk, hé, hey, ik ga nu eens een keer bellen. Misschien ja. dat er iemand daar antwoord op weet. Ja, waarschijnlijk toch door het land. Heerlijk. Dat denk ik wel. Ja, aan de ene kant wel, maar ja. Is dat zo? En, en, maar zou het, stel nou dat het een, uh, koop, uh, een, een koophuis is, een kooppand. Ja. Mag je dan als, uh, weet ik veel, Aserbaidsjaanse uh, ambassade gewoon het pand kopen? Ja, dat mag toch wel. Dat, dat weet ik dus allemaal niet. Ik, ik rijd dus wel eens een keer langs panden dat ik denk bij mezelf no, no, no, no. Het kan volgens mij wel iets minder. Want woon je, ook in, woon je in Den Haag? Ik woon in Den Haag, ja. Dus af en toe rij je een rondje, denk je, poeh. Nou, nee, dat heeft dan weer met bepaalde werkzaamheden zo te maken. Maar moet je dus er dan, schoonmaken? Nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee <lacht> dat je, ja, je zo'n uh, band moet schoonmaken. Dat je denkt, nou, het mag wel wat kleiner. Toen, toekom, als je klaar bent bij de ene kant, dan kan je bij de andere kant weer beginnen. Ja, nou ja, nee, het nee. heeft gewoon met andere werkzaamheden te maken. Met, met, met het, dingen dat, dat we dan het moeten bezorgen van... Uh, van bloemen, et cetera, et cetera. Maar moet je vaak bloemen bezorgen bij bijvoorbeeld.? Ja. Onder andere, ja. Oh, ja. En en dan, dan welke ambassades is... hebben nou een heel mooi pand? Die hebben, nou, die hebben soms als pannen, ik denk bij mezelf. Als je dan weet uit wat voor land het dan eer komt. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dan maar denk geef ik, eens van, nou... een voorbeeld dan, de Bulgaarse ambassade. Nou ja, bijvoorbeeld, ja, <laughs> dat zijn allemaal van die hele grote onwijze herenhuizen. Ja. Uh, of uh, nog zelfs die hele grote uh, alleenstaande panden... waar dus nou volgens mij een halvezenhuis in uh, kan wonen zo groot. Yeah. En uh, vandaar dat dan die vraag bij me opkwam... van god, door welk land wordt dat nu betaald? Wordt dat nu dus door een land betaald uh, zelf dan? Of wordt het een gedeelte betaald door Nederland... een gedeelte betaald door een ander land... Dus vandaar die vraag uh, die bij mij boven kwam. Ja, nou, hartstikke goede vraag. Uh, en 0... er toch wel iemand in Nederland weet die daar antwoord op weet? Nou, dat denk ik ook wel. 0800 1121 voor iedereen die ook maar enigszins verstand heeft van ambassades. Nou, ik ben hartstikke benieuwd. Ik wacht het af. Hartstikke goed, Joke. Dankjewel. <laughs> Succes. Dag. Doeg. Henk. Dag Astrid. Hallo. En die vraag van die hond bleef me hangen. Ja. Of hij een foto kon zien. ja. Natuurlijk kan die hond wel een foto zien, maar hij ziet er niks in, want hij neemt zintuigelijk niet waar. Oh. En een hond ziet trouwens alleen in zwart-wit, dus hij droomt ook niet in kleuren. Oh, maar hoe weet je dat nou toch? Want er is toch geen hond die kan zeggen, ik droom in zwart-wit? Nee, een hond kan je achteraf ook niet vertellen of hij een nachtmerrie heeft gehad of dat hij een reuze leuke opgewonden droom heeft gehad. ja. Je moet een hond, in een droom een hond ook niet wakker maken, laten maar een mooi dromen. <laughs> nee, maar hoe, hoe kunnen ze nou onderzoeken of een hond in kleur of in zwart-wit droomt? Dat weet ik niet. Maar dat is heel algemeen bekend, hè? dat een hond in zwart-wit ziet. En dat een hond eigenlijk ook helemaal niet zo goed ziet. Een hond doet ontzettend veel van met zijn neus. Een oh. hond die ik gehad heb, dat was een boxer bijvoorbeeld. De eerste keer dat hij hem televisie zag, liep hij daar naartoe, want hij zag wel bewegende beelden. Ja, ja. Toen drukte hij zijn snuit op de beeldbuis. En rook daar eens aan en toen liep je weer weg en ja. toen was er interesse over. Er is niks aan te beleven natuurlijk. Nee. nee. En die hond in die auto, ja. die wakker wordt, die mevrouw geloofde dat er meer was tussen hemel en aarde, daar, daar meng ik mij niet in in die discussie. Oh. Uh, dieren gebruiken gewoon hun zintuigen veel beter. Wat dat betreft zijn wij mensen wat afgestompt. Wij hadden vroeger thuis in Twente een ook een bokser... En die meldde altijd als mijn vader eraan kwam. Ja, precies. En dat was in de jaren 50, zijn eerste auto. En een paar keer per jaar vergiste hij zich. En dan kwam er een oom van mij en die had precies dezelfde auto. <laughs> en daar snapten wij niks van. En hoe kwam dat nou? Vlak voor de bocht bij ons huis moest je terugschakelen... en die auto's moest je nog dubbel klatschen, dubbel dubbel ja. koppelen. En die hadden geen gesynchroniseerde versnellingsbak. Ja. En wat wij helemaal niet in de gaten hadden, had die hond wel door. Ja, die hoorden het gewoon. Dus je wil eigenlijk zeggen dat, eigenlijk zeggen dat mijn vader een hele lawaaiige fiets had? Nee, daar hoeft oh. maar een heel klein piepje in die fiets van je vader even op naar een rammelende fietsbel. En die kater of die kat die op die schutting gaat zitten, ja. die hoort dat. Ja. Maar waar wij met al onze, onze intelligentie overheen kijken, dat doen die dieren niet. Ja. Nou, duidelijk, dank je wel, Henk. Maar ik ga nog even door. Oh. Heb je ook iets op de geiten en de schapen? Want ik brand nee, echt van nieuwsgierigheid. Mijn vrouw heeft twee katten. Een kater ja. en een poes. Ja. Maar die kater heeft hier vlak nadat hij uit Asiel kwam, dat is een tijdje geleden. Heeft hij bij mij, ik moet er nog om lagen, Uren oh. naar de televisie zitten kijken. Ach. En hij was dol op Discovery Channel en jacht, jachtvliegtuigen. <laughs> ja, en en visprogramma's. En, ja. en Formule 1, dat vond hij ook prachtig. Oh ja. En dat beweegt. En die kat had er, er wel iets mee, maar katten. Doen minder met hun neus. Die doen wel weer meer met hun zicht. En die zicht. hebben dus andere ogen. Die zien in het donker ook heel helder. Kijk. Ik vind het ook wel wat voor jou, Henk, om iets te weten van die CIA. Ja, die CIA houdt daar natuurlijk zelf wel rekening mee. Dat mensen dol kunnen draaien. En een hele hoop onzin kunnen vertellen. Maar als iemand op een gegeven moment... Dat was dus de vraag, gaat dementeren. Dus ja. Alzheimer heeft... Ja. Dan wordt je over het algemeen niet meer serieus genomen. Ja, ja, dus dan kan het niet zoveel kwaad als je zegt van... Goh, ze zijn van plan om in 2014 uh, uh, Joegoslavië binnen te vallen. Dan denk je, ja, ja, ja, het is goed met je. Ja, precies. En uh, bovendien kom je daar helemaal niet achter, want dat heet niet voor niks CIA. Dus wij komen dat nooit te weten hoe ze dat oplossen. Oh, nee. Maar het is met, bij mensen die dementeren of Alzheimer hebben... is het korte termijn geheugen zeer slecht. Ja. En het middellange termijn geheugen is ook slecht. Maar het ja. hele lange termijn geheugen, dat heb ik al mijn eigen moeder gezien... Ja. heb ik hele boeiende verhalen van gehoord. Van heel vroeger, dat weten ze nog wel heel exact. Ja, maar er zitten toch ook er zitten genoeg verhalen in de doofpot... die eruit kunnen komen en uit ververleden stammen, denk ik dan... Nou, ik ben toch nog benieuwd of die neef... Ik wil, eigenlijk wil ik gewoon weten of de neef van Marleen wel helemaal veilig is. Jawel. Maar goed, ja, als jij het zegt, Henk, dan voel ik ja, me al ja. gerustgesteld. Oké, okay. dankjewel. En uh, ruimte zat voor nieuwe vragen. En natuurlijk ook antwoorden blijven doorgeven. 0800-1121.